en passagiers van het Reuzenrad kunnen bovenin... precies binnenkijken in hun appartementen. Gisteren was er een informatieavond over de nieuwe attractie... van zo'n 50 meter hoog. Aanwezigen klaagden dat ze nu niet meer in hun blootje... door de slaapkamer naar de badkamer kunnen lopen. Een jonge moeder zei bang te zijn dat mensen vanuit het Reuzenrad... een tekening kunnen maken van haar appartement... of een schema kunnen maken van haar dag. Bewoners kunnen tot 18 januari nog bezwaar maken bij de gemeente. Het weer nog overwegend bewolkt. Vooral in het oosten valt soms wat lichte regen. Het wordt zo'n 5 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Morgen en donderdag verandert er weinig. Dit was het. NOS DFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van file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 appje verstuurd, dat het niet vergeten wordt en zo. We zaten zo lekker te praten en ik vergat helemaal de computer aan te zetten. Nou, dat is belachelijk. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Beb. Goedemiddag, Ruud. Hoe is het met je? Bij mij is het goed. Oké. Okay. Nou, dat is gelukkig. Dat was hem dan weer. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag en tot ziens. Het is vandaag dinsdag. Het is 19 uh, december alweer. Het gaat hard, hè? Ja, het vliegende jaar uit, jongen, niet te geloven. Onze laatste dinsdag dit jaar, Bert. Yes. Want volgende week is een tweede kerstdag, dan zijn we er niet. Ja, en de week daarop is het 2 januari, dan zijn we er ook niet. Nee, we gaan daar uh, deze week even met uh, kerstdag 6. Maar uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk, hè. je snapt het wel, hè? ja. Snap je? het? Ja. Maar goed, we gaan vandaag nog even ons best doen, eh, dames en heren, met leuke muziek. En eh, we hebben een kerst 3 in één. Gisteren hadden ze die Yoko, maar ik heb er ook één. Ja, ik kan uitschelen. En Een uitschelen. Kerst 3. Ja, Cheryl draaide gisteren ook. Kerst 3 in okay. uh, Ja. Dus, nou, doe ik vandaag ook één. Ja. En uh, verder hebben we natuurlijk artiesten in het licht. Nou, het is niet veel bijzonder, hoor. Ja, de, de artiesten die wel in het licht staan zijn bijzonder bijzonder. Maar nou, ik bedoel, het aantal is uh, beperkt. Het zijn er maar twee. Die vandaag hun geboortedag hebben. Het erg is, ze zijn ook allebei niet meer onder ons. Oh. Nee, ze zijn er allebei niet meer. Die ene is al heel lang dood. En die andere sinds uh, 2006 geloven. Maar goed, waren wel, het was wel hun geboortedag vandaag. En dat is dan wel weer leuk. Uh, dus die gaan we dan gedenken, die geboortedag, he, doen we even. <laughs> en uh, nou ja, verder hebben we natuurlijk de biscoopagenda straks om kwart uh, voor één. En als alles mee zit, hebben we ook nog een lekker recept voor u. Ik weet niet wat Hansela gaat bedenken, of het een kerstrecept gaat worden of zo. we zullen het wel zien. Dat is in tweede uur. Ja, natuurlijk het liedje van de Sidekick hè? van Bepi. Jij... Bepi hebben panelen leuk uitgezocht. Ja. Ik weet al welke, maar u nog niet. allemaal achter luisteren. Ik heb ook een première vandaag. Ja, ik heb ook nog even een première. Ja, de allereerste keer dat u hem, denk ik, hoort op de radio. Ja. Oeh, en hij is mooi. Oh. Nou, zullen we maar beginnen? Laat maar doen. We beginnen met artiest in het licht. En deze dame die uh, is niet zo oud geboren. Overleed in 1963. Maar ik zal straks even de precieze... Het is in ieder geval haar geboortedag... van deze top chansonnière uit Frankrijk. Ze werd natuurlijk uh, bekend door haar grote hit... Uh, non je ne uh -huh. Maar die draai ik niet. Nee, ik draai een andere mooie van en dan heb ik het natuurlijk over Edith Piaf. Het is vandaag haar geboortedag. Artiest in het licht. Edith Piaf. Il fait si pour moi dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire Milor. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du bord, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai forolé.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 J'en ai froid dans le cœur Allez venez, milord Vous asseoir à ma table Il fait si froid dehors Ici c'est confortable Laissez-vous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 Ça fait pleurer comme quoi l'existence Ça vous donne toutes les chances Pour les reprendre après Allez, venez, milord Vous avez l'air d'un môme Laissez-vous faire milord Venez dans mon royaume Je soigne à l'air Milor, qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milor, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Et me voyons Milor, souriez-moi Milor. Mieux que ça, un petit effort. Voilà c'est ça. Allez rier Milor. Allez chanter Milor. Ta Uh, een van de grootste hits van deze kleine vrije, zanger, Franse zangeres, uh, <laughs> Edith Piaf is het uh, pseudoniem, want zo heet ze niet echt. Uh, het is haar echte naam was Edith Giovanna Gassion, en zij werd geboren in Parijs op 19 december 1915. Zo zou dus nu 102 geworden zijn. Ja, dat heeft ze lang niet gehaald, want uh, zij overleed in Gras, Grasse. Gras, ja, Grasse. Gras, ja, ja, ja. Op 10 oktober 1963. En eh, ze was dus een Franse chanson, die wereldwijd bekendheid kreeg. Piaf is orf, orf, informeel Frans voor mus. En zij zong chansons waarvan de bekendste zijn La Vie en Rose. Uh, non en Jeune rien. dat was haar laatste plaat eigenlijk... die als ze al opnam, toen ze al uh, behoorlijk ziek was... en ze tegen de schrijver zei... dit is mijn ultieme lied, ik heb gewoon nergens spijt van. En dat klopte dan ook. Uh, ik weet dat weer uit dat boek, want ze had nog een halfzuster. Uh, ik ben... Oh, de Simone heette, dat, uh, heette die dame. En die heeft een boek geschreven over haar... Uh, over haar leven met, met Edith Piaf. Ik weet niet of je dat boek kent. Maar dat is uh, zeer de moeite waard om dat, uh, om dat te lezen. Echt waar. Hmm, uh, ja, zo'n is een heel interessant boek. Echt waar. Uh, zij werd, uh, ze werd, ze was de dochter van een Italiaans-Berberse kroegzangeres. En een uh, Franse acrobaat. En ze werd opgevoed door haar grootmoeder. Die in Normandië een bordeel uitbate. Nou... Ah. <laughs> De buterstukkers maakte ze rond haar eh, 15e jaar als straatzangeres. Toen Piaf eh, 17 jaar was, kreeg ze een dochter, die heette Marcel. Eh, verwekt door eh, Louis Dupont, een eh, Parijse koerier. Op wie zij verliefd was. Nou, de, de dame heeft een uh, turbulent leven geleed. Ze heeft aardig wat mannen versleten. Uh, ze heeft ook wat uh, behoorlijke mensen ontdekt. Onder andere Charles Navor is ooit haar liefje geweest. En uh, die ontdekte zij. En uh, nou ja, zo zijn er nog veel meer. Uh, Ede Jaff dus. En het was prachtige muziek. Dat wel. Goed, we gaan naar een andere meneer. Die ook jarig was vandaag. Uh, zou zijn geweest vandaag. Of zakt hij even... Nee, ik doe hem wel. Ik kan bij het schrijven. Doe, doe maar, maar wel. doe maar. Ja, doe maar wel. Het is vandaag ook de geboortedag van... van... van... van... Spannend. Van 19 Spannend. december van... Er was eens een muisje in mooi Amsterdam... Die zat in een molen, heel stiekem verscholen... Hij zong elke morgen, wat is het toch fijn... Een muis in een molen, in Moekum te zijn...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 Dus aten de muisjes, beschuitjes met muisjes, en iedereen zong toen, wat is het toch fijn? Een muis in een molen in Moken te zijn. Ik zag een muis, maar Daar op de trap, waar op de trap? Nou daar, ja, een kleine muis op knopjes, nee het is geen grap, geen grap.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 ja, dat was leuk. Rudy Karel, dus ja, ja die is was ook zijn geboortedag vandaag, eh, dames en heren. Eh, hij zou, eh, ja, even kijken, ja. De artiestenaam van Rudolf eh, Wijbrand Kesselaar, zo heet hij niet echt. Eh, hij werd geboren in Alkmaar op eh, 19 december 1934. Eh, 83, hè? Zegt hij goed? Ja, ja, ja, ja 83 ja, ja. zou hij geworden zijn. Maar dat heeft hij niet gehaald, want hij overleed in Bremen op 7 juli 2006. En in Bremen, in Duitsland, overleed hij. Dat was een Nederlands entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur. En als TV-persoonlijkheid werd hij voornamelijk in Duitsland uh, zeer populair. Heel beroemd. Der ja. Roedie, hè? Der Roedie, Roedie. Roedie, ja, ja hoor. Ja. Ja, met met zijn steenkool Duits. Wat de <laughs> mensen zeer charmant vinden, nog hè? Ja. ja. Hij zei, dat Duitsert van hem dat was echt niet te geloven. Nee, maar goed, nee. hij, hij redde zich er goed mee. Dat? Ja. Hij woonde sinds 1974 in Zieke, uh, weet ik veel. Een uh, plaats ten zuiden van Bremen. Nou, je. Je hebt een Duitse vriendin, Beb, hoe spreek je dat uit? S-dubbel S, Grieks, K-E, Seike? Ja, ik denk Seike. Ja. Seike, ja. Oh, ja ik nou. hoor later wel dat ik het weer helemaal fout heb gezegd, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar. natuurlijk. <laughs> nou, oké okay dan. Goed, we gaan naar de 3 1 want anders dan, uh, lopen, we, we lopen nu al achter op schema. Want dat maakt het uit, eigenlijk. 3-in-1. Kerst. let op. Happy Christmas, Kelko. Happy Christmas So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And, you just be gone. And so this three in 18. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light from now Oh so Christmas make the Yuletide gay From the face alive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 tussen deze platen was, dat het kerst was. Ja. Ja, kerst. Dat was hem. En uh, u hoorde achter een volgens natuurlijk John Lennon uh, met uh, Merry Christmas, Happy Christmas War is Over. Prachtige kerstplaat uit 1970 alweer. Uh, ja, en hij uh, zei toen van ik heb, wilde een kerstnummer schrijven dat groter zou worden dan White Christmas. Nou, ik denk niet dat dat helemaal gelukt is. Maar dat het zeker tot uh, de meest gedraaide kerstklassieker hoort, uh, dat, uh, dat is uh, wel zeker denk ik zo en dan in de originele versie. Dit ook nog eens een keer. Daarna hoor nu Sam Smith. En uh, Have Yourself a Merry Little Christmas. Prachtig, Prachtige stem heeft die man. Echt ongelooflijk mooi. En uh, ja, je kan, het, je kan er gewoon niet omheen. Hè, Beb? Je kan er niet omheen. Hè Je kan er niet omheen. Wij, dit Zandvoortse kerstliedje. Dat, moeten we gewoon, dat moet gewoon uh, ja, dat moet goed onder de aandacht komen. Nog steeds, natuurlijk. heel lekker swingend kerstnummer. Ja, fantastisch nummer. Mooi arrangement ook. En natuurlijk vader en zoon Anne en Dane Clark in uh, Going Back for Christmas. En ik vind het nog steeds een geweldig kerstnummer. Heerlijk. Goed, nou eens even kijken. Gaan we nu doen? We gaan naar het nieuws. Ja, we gaan naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Beb Swiris. Door ongelukken op de A9 en de N231... zijn vanmorgen automobilisten in de file komen te staan. Bij Alsmeer zijn vier personenauto's vanochtend op de N231 op elkaar gebotst. Hierdoor was de weg tussen Alsmeer en Amstelveen afgesloten... Een bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er veel materiële schade. De weg was afgesloten voor onderzoek, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Op de A9 bij knooppunt Rotterdamplein richting Alkmaar... zijn vanochtend twee auto's op elkaar gebotst. Volgens de VID is er sprake van letsel en zijn de ambulance en brandweer ter plaatse geweest. Hierdoor waren drie rijstroken dicht... en stond het vanaf knooppunt Raasdorp al stil... Ook die weg is inmiddels weer open. Tijdens een overval op de Jumbo aan de Engelenburg in Haarlem is vanochtend een personeelslid bedreigd en licht gewond geraakt. Dat meldt de politie. Er waren twee overvallers die nog worden gezocht. Vanmorgen rond kwart voor zeven kwamen twee mannen met bivakmutsen de supermarkt binnen. Na het bedreigen en verwonden van de supermarktmedewerker zijn de daders er met een nog onbekend geldbedrag. Uit de geldautomaat vandoor gegaan. Na de overval werd via burgernet opgeroepen uit te kijken naar twee zwart geklede mannen. Van wie er één rond de 1,70 meter lang is en de ander nog iets langer. De politie zocht onder meer vanuit een, met een heli, politiehelikopter naar de daders. Mocht u iets gezien hebben tussen 6 uur en kwart voor 7. meldt u dat dan alsnog op 0900 8844. Ook anoniem kan dat. 0900 8844. In een Muiden is gisteren een 69-jarige fietster... op de kruising Zeeweg met de Velserduinweg gewond geraakt... doordat ze in botsing kwam met een auto. Er is een traumahelikopter omgeroepen naar de plek van het overval... en de vrouw is overgebracht naar het VU in Amsterdam. De personenauto werd bestuurd door een 34-jarige vrouw uit Velserbroek. Een berger heeft haar auto weggesleept. De politie doet nog onderzoek hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden...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 Vanuit het, uit het westen en de temperatuur stijgt naar een graad of 7 vanavond. En de komende nacht is en blijft het bewolkt en droog. Het koelt dan af naar een graad of 5. Voor de komende dagen blijft het bewolkt en over het algemeen droog dus weinig verandering. Alleen donderdag is er toch weer kans op regen. De temperatuur ligt rond de 8 à 9 graden. Tot zover het weerbericht door ons, voor ons verzorgd door Rico Schreuder.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 Vrijdag 22 december, 2 uur. Gediet je van de zijde, op zee en ben. Was dat, en ook hij had uh, een kerstplaat gemaakt. Uh, vroeg, heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja, het <laughs> ja, ja, is ongeveer 50 jaar geleden dat hij overleed. Uh, 10 december. Dus zodoende. Uh, Merry Christmas. Hoe heet het nou precies? Merry Christmas toch? Ja, Merry Christmas Baby. Oh, ja, Merry ja, Christmas ja, Baby. Geloof het, geloof Merry Christmas Baby Soul. <laughs> En ah. het bloed kruipt toch maar waar <laughs> even maar, maar doorgaan. <laughs> ah. Het is niet te geloven, maar het is zo uh, uh, lekker toch? Zo gezellig. Ja, we zijn nog steeds fan. En uh, dat blijven we ook. Goed, uh, zullen we nou maar doorgaan? Ja, we gaan wat anders. We gaan nog even uh, lekker door. Hup. Dit is helemaal nagelnieuw. Het album komt uit 18 januari. Dit is Nieuwe van Yeah! Nou, Dit is toch ook grappig? Dit is zo goed. Het heet La Peregrina. All the time, she heard sweet talk and bare face lies. Met surrender and sacrifice. She was lost, found, and sold. Maar het voor elkaar krijgt, weet ik niet, maar het is wederom geweldig. Ja, dat was de titel La Peregrina. En uh, dat is de titel van dit uh, stuk. Het is een teaser, zou ik maar zeggen. Want uh, het staat al, je kunt dit al op Spotify terugvinden... ...maar het album komt officieel uit. Nieuwe album 17, uh, zo heet dat... En dat komt uh, officieel uit uh, op 18 januari. En op 26 januari volgend jaar uh, dus geven ze een concert in Victorie. Pop Podium Victoria in Alkmaar. En daar ben ik bij. Ja, ik ga er Aha, lekker heen. Ja, toch? daar ben ik bij. Toevallig. Podium Victorie in ja. Alkmaar. Ja, in het, in het nieuwe gebouw dan. hè, Ja, snap hem. Ja. Uh, de kajak bestaat momenteel dus uit Ton Scherpenzeel. Marcel Singor, dat is de gitarist. De zanger is Bart Schwetman. En wat een geweldige strot heeft die vindt. Echt ongelooflijk. Uh, de basgitaar wordt bespeeld door Christopher uh, Gildenlow. En de drummer is Colin Leijenaar. En uh, dat is de nieuwe bezetting van uh, van Kayak. En uh, nou ja, hij heeft het weer voor elkaar. Die Scherpe Peseel. Het is ongelooflijk wat hij uh, wat hij weer uh, gepresteerd heeft. 17, uh, dus heet het nieuwe album. En nogmaals, het komt uit uh, op 18 januari. En u kunt het al voorbestellen als u dat uh, dat wilt via de webshop van van Kayak uh, kayak.nl. Kunt u alvast voorintekenen voor dit prachtige album? Het wordt echt mooi, geloof mij maar. En we gaan nu even lekker eten. Want uh, we hebben het... Ik zit het allemaal verkeerd te doen, geloof ik. Ja, ja, ja. Nu maar maar ja we we nu. gaan nog eten ook, want mat kan ook zo. Ja, dan gaan we nu gewoon gaan we eten. Oh, oh, gaan we nu het recept heb, heb maar doen. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com. Schuilenstreek Zandvoort Lunch. Oh, nou, dan heb ik wel een beetje te klaar. Ja, ja, ja. <lacht> Angela heeft het mooi op tijd doorgegeven. Ja. En staat bij met de kerstdag voor de deur. Een lekker en feestelijk recept. En dit is leuk om te horen voor iedere portemonnee. Het is pasta met tonijn, kersttomaten en rucola. Het is voor twee personen en de bereidingstijd is ongeveer 25 minuten. En de kosten zijn ongeveer 10 euro, wat wil zeggen 5 euro per persoon. Nou, maar Je gaat er niet vooruit eten. Nee, Het is 250 gram fusili, 75 gram rucola, 1 eetlepel olijfolie... 2 sjalotjes die je moet snipperen, een teentje knoflook dat je moet persen een bliktonijn, wat ongeveer uitgelekt 200 gram weegt... 200 gram sherry, kerstomaatjes, één eetlepel kappertjes... en dan is de bereidingswijze als volgt. Kook de pasta circa 8 minuten, beetgaar, giet ze af. Snijd de rucola ietsje kleiner. Verhit de olijfolie in een hapjespan of wok. Fruit hierin de shallotjes en de knoflook. Schep vers gemalen, peper, zout, tonijn... En de sherry, kerstomaatjes erdoorheen. Warm het geheel goed door. Voeg de pasta toe en warm het weer goed door. Meng de rucola erdoor en bestrooi het gerecht met kappertjes. Een variatietip is ook nog: vervang de tonijn door reepjes gerookte zalm. En neem in plaats van kappertjes plakjes gesneden olijven. Wijnadvies wordt ook nog gegeven, want we hebben natuurlijk feest in het vooruitzicht. Elke frisse witte wijn of rosé wijn doet het altijd goed bij een gerecht. Als dit. Angela wenst u een smakelijk eten en ook ik. En dit gerecht is natuurlijk op Facebook nog eens rustig na te lezen. Want we zijn sowieso al een uurtje vroeger. Ja. <laughs> smakelijk eten. Het staat op onze Facebookpagina www.facebook.com schuine niet CFM lunch, maar Zandvoort lunch. Zandvoort lunch. Ja, doe dat vooral. En dan kunt u daar nog eens even naast. En wij wensen u natuurlijk. Uh, eet vooral smakelijk. Toch? Ja. Ja. Nou, dan komt die bioscoopagenda, dan komt uh, na het nieuws. Doen we die gelijk na het nieuws. Stakjes even. <coughs> Want als er een film is die om half twee begint. Dan moet je zo rennen. Toch? <laughs> dat is een film die om half twee begint. Oké. Okay. Nou ja. Nou ja. Heb, heb je veel tijd nodig? Want dan doen we het gelijk. Ah, we kunnen er best even achteraan als we nou, nu naar vanmiddag... Nou, nou, even kijken. Nee, nou, er is vanmiddag, do, do, do er is vanmiddag geen film die om half twee Oh, vreemd. dat kan we straks wel. We gaan het straks gezellig doen. Ja, gaan We gaan het straks doen. Nee, is de volgende opname, de volgende plaat is een beetje eigenaardig. Want dit is een nummer dat wij natuurlijk kennen van Marvin Gaye. Nooit geweten dat YouTube dit ook ook kon. It's Father, we don't need to escalate, this wall is not the answer. Maar uh, <coughs> uh, dit was uh, u dus met Bono en met het liedje What's Going On. En dit is Jackson Brown. Just a child when she crossed the border. To reunite with her father. Who had traveled north to support her. So many years before. Left half her family behind her, and with a crucifix to remind her, she pledged her future to this land and does the best that she can do. A dónde van los sueños? Nacidos de la fe y la ilusión. of the wind Viviendo en el viento Fish swim the currents of the sea People cross oceans and deserts and rivers Cruzamos el río Carrying nothing more than the dream of what life She got the order They're taking steps to deport her To send her back over the border And tear her away from the life she has made We don't see half the people around us But we imagine enemies who surround us And the walls that we built between us Keep us prisoners La fe adonde van los sueños where do the dreams go nacidos de la fe y la ilusión born of faith and illusion donde no hay camino where there's no road and no footprint? solo only desire Solo desires that whisper al corazón. to the heart. Solo deseos que susurran al corazón. The dreamer. Jackson Brown met een uh, zanggroepje. Ik zal me niet aan de uitspraak van uw naam, want ik, mijn, mijn uh, Spaanse is uh, <lacht> zo belazerd dat Los Cenzontles of zo dat staat er, Censontles <lacht> Ik weet het nog niet ook. We gaan uh, naar het uh, NOS van, uh, van 1 uur. En wij zien u straks terug met een leuk stukje. En nog veel meer muziek en natuurlijk de bioscoopagenda. die hebben we u al beloofd. Kom straks tot zo